We weten het fijne nog niet van onze nieuwe crime dus hier is het vervolg van Op Glad Ijs. Het momentje, het momentje... dus onze Frank Geldof... die met zijn villa van minstens een half miljoen euro... die mens die misschien zijn gezin heeft uitgemoord... dat was dus een leidende figuur van het anti-globalisme... Maak dat de kat wijs. Ja, dat ruikt hier niet slecht. En dat komt goed uit, want ik heb een heel klein hongertje. Je hebt toch geld bij, hè, Guido? Hij is weer zover, ja. Niet alleen sleep je mij tegen mijn zin hals over kop mee naar Gent. En nu kan ik ook nog opdraaien voor de kosten die je gegarandeerd weer gaat maken. Ah, we dienen toch gewoon een nota in bij de K. Wat is dat nu? maar. zie dat eens. Wat een mooie serveuze. Wat komen we hier nu eigenlijk doen, Peter? Met die journalist spreken die dat artikel over Frank Geldof geschreven heeft natuurlijk wat anders. En waarom zijn we dan niet naar de redactie van zijn krant gegaan? Omdat mijn goede vriendin Els Pieraerts van Rendezvous... Hè, ...mij aan de telefoon gezegd heeft dat meneer Karl Meijne hier in Café Theater... ...elke dag rond deze tijd komt lunchen. Enfin, bijna elke dag. En als hij hier niet te vinden is, dan zit hij in het café van de vooruit Of in een café ergens in de Hoogstraat. Peter, oh meen je niet, hè? Je gaat me nu toch niet vertellen dat we de rest van de dag van café naar café dat gaan... Natuurlijk, die zagewend... Ik heb aan Els Pieraarts gevraagd om hier voor ons een afspraak met die mijnen te regelen. Hmm. Ik kan hier ieder moment binnenlopen. Hebben de heren een keuze al gemaakt? Ja, heel of, juffrouw. Uh, voor mij de specialiteit van het huis, Amerikaan. En doe daar maar een frisse duvel bij. Een Amerikaan duvel. En voor meneer? Gewoon, spablauw En om te eten? Niks, bedankt. Oké, okay, meneer, geen probleem. Oh, een schattig kind, hè? En dat leren rokje staat haar heel goed. Zeg makker, wat is nu weer? Nog altijd boel met Frank? Hij is vannacht pas om drie uur thuisgekomen en hij wou niet zeggen waar hij geweest was. Ach, Gito, dat komt toch in de beste families voor. Til daar nu toch niet zo zwaar aan. Oh, dat zal meneer Meijnen zijn. Even zijn aandacht trekken. Uh, meneer Meijnen, u bent commissaris Van In? Ja, zet u erbij, meneer Meijnen. Dit hier is mijn assistent, inspecteur Versa. Ja, goeiedag. Goeiedag spieraarts heeft u min of meer verteld waarom we met u wilden praten? Ja, ja, ja in verband met het artikel over mijn vriend Frank Geldof. Ah, meneer Geldof was uw vriend? Vriend is misschien wat sterk uitgedrukt. Laat ons zeggen, Frank en ik, wij waren collega's. Heel goede collega's. Ja, collega's, schrijvers bedoelt u, want... Meneer Geldof heeft volgens uw artikel een paar boeken geschreven... ...over de antiglobale bewegingen. Hoe ja, groot is de kans dat hij inderdaad zijn gezin heeft uitgemocht, commissaris? Daar wil ik mij voorlopig nog niet over uitspreken, meneer Meijner. Ik zou nu liever eerst eens van u willen horen... ...wat voor iemand Frank Geldof eigenlijk was. Wij proberen een soort profiel van hem en zijn gezin samen te stellen. Dat is routine in zo'n ja, geval. Ja, ja, en als journalist ja, ja. zal u dat wel weten, neem ik aan. Mm -hmm. Oké, okay, oké, okay, goed. Uh, wat voor iemand was Frank Geldof... Uh, hm? ...wel, om te beginnen zoals ik al in mijn artikels schreef... ...hij was iemand met een zeer sterk sociaal bewustzijn... Frank Geldof was in de eerste plaats... ...iemand met een sterk sociaal bewustzijn. Dat is toch niet te geloven, he? dat staat hier zwart op wit. Je hebt het artikel nu al zes keer in gelezen, Mario. Ik weet het ondertussen, hè, he, Allee, wil ik wel je eten. Ik ga naar de winkel. Kan jij Breng maar een farduis sigaret mee. Ah, van wat geld? Ja, hoe kan ik dat nu weten? Trek je plan. Hier, je moet dat hier zien. Hij stond altijd vooraan op de barricades tegen sociaal onrecht. We kloten, ja. Mario... Als ik ook nog een keer sigaretten moet meebrengen, nee? dan heb ik het niet meer genoeg over voor die vaste Porto en whisky. Laat die Porto dan van voor deze weken. Of vraag dat die Pakistan van de nachtwinkel daar volgende weken mee betoont. nachtwinkel om maar op te vieren. En daarbij, ik ga niet meer wel, nee. Kan je nu echt geen drie dagen zonder Porto? Laat me gerust, ken andere zaken aan mijn kop. Ja? Welke ton? Dat moet je niet weten. Allee, hou toe, Mario. Doe de Curaçao niet... Hou, hou liever mee met mijn me binnenbutten. We hebben frisse lucht nodig. We zitten met de vitte willen binnen, weet je gedaan. En hier zekers. Allee, maar let maar, Maar laat me gerust aan, als alsjeblieft. Maar en doe nu toch een keer die stomme al zetten, wassag. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Je doet het nu. Dus nu is er zeker niks meer aan te doen. Ja, en nu dat een dood is, is het minder erg, of wat? Allee, Mariotje, hou, alsjeblieft. We moeten ons erpannen, wij Voordat het te laat is, geloof nu toch een keer. Het is al te laat voor u, zo'n en Heb dat nu nog niet deuren. Dus dat bedrijf PC Buster van Frank Geldof... <coughs> dat was dan een soort dekmantel, of wat? Net zoals meneer zijn villa met zwembad aan de Damse Vaart en meneer zijn auto. Ja, met wat voor auto reed hij nu weer, Guido? Met een BMW 737. Hebt u die auto eigenlijk al teruggevonden, commissarie? Momentje, meneer mijnen Wij stellen hier voorlopig de vragen, oké. Okay. U beweert dat Geldof een kopstuk was van de antiglobale beweging in Vlaanderen. Dat hij aan ontelbare acties heeft meegedaan, zelfs internationaal. En dat allemaal, terwijl hij een respectabel zakenman was... actief in de recyclage van pc's. Het is juist vanuit zijn werk dat Frank zijn sociaal bewustzijn... sterk gegroeid is, commissaris. Ja. Hij werd als het ware dagelijks geconfronteerd... met oneerlijke handelspraktijken... Met een grote kloof tussen Noord en Zuid, met verspillingen, eh, noem maar op. Ja, maar geef toe, meneer Meijnen. Er is ook een grote kloof tussen sociaal onrecht constateren... en vooraan op de barricades met stenen staan gooien. Ah, er zijn toch andere kanalen om sociaal actief te zijn... en zeker als je als zakenman eigenlijk aan de kant staat... van de verspillers en de uitbuiters, hè? Of heb ik dat nu verkeerd voor? Oh. Je hebt alleszins een erg ouderwetse kijk op het moderne kapitalisme, commissaris. En zeker op de manier waarop de anti-globale beweging moet strijden tegen dat kapitalisme. En u bent dus ook actief in die beweging? Ik werk eraan mee, ja. Maar dan vooral op de achtergrond. En waarom op de achtergrond? Het soort krant waar ik mijn brood bij verdien... zou me binnen de kortste keren op straat zitten, inspecteur. Vandaar ook de voordelen van een positie zoals die van Frank Geldof als u... Hebt, wat ik bedoel. Ik ben niet zeker of ik u begrijp, maar ik doe mijn best. Mm -hmm. Goed, uh, wat er ook van zij, we zullen alles in zijn paar van uw verklaringen nagaan. We zullen bijvoorbeeld ook eens nakijken of Geldof ooit is opgepakt wegens ordeverstoring. Ik kan u die moeite besparen, commissaris. Dat is nooit gebeurd. Als Frank al werd aangesproken bij een of andere actie, vertelde hij altijd dat hij toevallig in de buurt was. Oh, en als respectabele burger werd hij natuurlijk altijd geloofd. Iets in die aard, ja. Noem het een kwestie van tactiek. Inspecteur, onze beweging heeft geen leiders en geen leden zoals u hopelijk weet. Iedereen zet zich in naar zijn vermogen. En alleen het resultaat telt. En dat resultaat is simpel samen te vatten. We willen een eerlijke wereldorde met respect en waardigheid voor iedereen. Ja, ja Bedankt voor de toelichting meneer Meijnen. Een laatste vraagje nog. U heeft vanmorgen in uw artikel over de zaak Geldhof iets verzwegen. En dat verbaast mij een beetje van u. Hoezo? Ja, u heeft wel vermeld dat meneer Geldof zich opgehangen heeft... en dat moeder en dochter doodgeschoten zijn. Maar over het zoontje geeft u geen details. En welke details had ik dan wel moeten geven, commissaris? Nee, mijne, laat wel elkaar niet voor de gek houden. Ik weet van uw collega Els Pieraerts... dat u altijd uitstekende bronnen hebt voor uw verslagen over misdaden... verslagen die trouwens qua sappige details... zowat het handelsmerk van uw krant zijn, hè? U hebt het nu over die hamer waarmee Jelle doodgeslagen is. Inderdaad. Oké, okay, oké, okay. ik geef toe dat ik dat detail niet vermeld heb. En ik hoop maar dat mijn hoofdredacteur daar niet achter komt, want voor mijn soort kant is dat inderdaad een onvergeeflijke beroepsfout. Ik heb het verzwegen omdat ik het niet kan geloven, commissaris. U kan niet geloven dat meneer Geldof zijn zoontje op zo'n manier zou hebben afgemaakt. Nee, nee, nee, net zo min als ik kan geloven dat Frank zijn vrouw en zijn dochter zou doodgeschoten hebben, en dat hij daarna zichzelf heeft opgehangen. Frank, die ik gekend heb, was daar absoluut niet toe in staat. Ja, is het dan zo laat, neem me niet kwalijk, maar ik moet dringend weg. Heer, ik hoop dat u iets aan ons gesprek gehad heeft. Ja, dat hebben we zeker, meneer Meijnen, Bedankt. Tot binnenkort misschien. U weet me dan wel te vinden. Hm? Een prettige dag nog. Ja. ja, goeiedag. Goeiedag. Wat vinden we daar nu allemaal van, Guido? Veel gladde en tegelijk heel wazige praatpieter Een blitse, moderne ondernemer die in zijn vrije tijd via internet afspraken maakt... ...om te gaan demonstreren op internationale conferenties... ...die daar zelfs het vliegtuig voor neemt tussen al zijn drukke bezigheden door. Misschien had meneer Geldof wel niet zoveel drukke bezigheden. Ja, nou, je zegt daar zoiets. Juffrouw, afrekenen alsjeblieft. Jazeker, meneer. Dat is dan 46 50 euro 50 cent alsjeblieft. 46 voor een Amerikaan twee duvels en één spa? En voor de twee glazen champagne en de koffie verkeerd van die meneer die hier bij u aan tafel gezeten heeft. Die moeten ook nog betaald worden, meneer. Oh, toppen, dat is toppend. Meneer, de antiglobalist is weggelopen zonder af te rekenen. Juffrouw, zegt nu eens eerlijk. Zien wij twee eruit als kapitalisten? Nee, toch, hè?